Van de laatste krant zijn vijf miljoen exemplaren gedrukt... het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. Eigenaar Murdoch komt vandaag naar Londen. Hij heeft nog nauwelijks gereageerd op het afluisterschandaal. Het Noordoosten van Japan is door een krachtige aardbeving getroffen. Er werd een tsunami-alarm afgegeven, maar dat werd na twee uur weer ingetrokken. De gevolgen van de beving lijken mee te vallen. Er zijn geen berichten over slachtoffers en schade. De werknemers van de kerncentrale in Fukushima werden uit voorzorg geëvacueerd. De beving had een kracht van zeven op de schaal van Richter. Het epicentrum was in de oceaan voor het eiland Honshu. Op 11 maart werd hetzelfde gebied getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Die kostte aan meer dan 20.000 mensen het leven. De politie had Tristan van der Vlis, de man die in april een bloedpad aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, nooit een wapenvergunning mogen geven. Dat meldde bronnen bij justitie aan de NOS. Van der Vlis stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. Dat was voldoende om hem een vergunning te weigeren. Volgens justitie is het een fout van de politie. Justitie blijkt verder een tweede verdachte op het oog te hebben. Een vriend van Van der Vlis zou op de hoogte zijn geweest... van de plannen voor een schietpartij. De vriend heeft dat niet gemeld bij de politie en dat is strafbaar. Morgenochtend om tien uur geeft justitie in Alve een persconferentie. Dan worden ook de uitkomsten bekend van de twee onderzoeken... die naar de schietpartij zijn gedaan. Tristan van der Vlis schoot begin april in winkelcentrum Ridderhof... zes willekeurige mensen dood en daarna zichzelf.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 Sinds vrijdagmiddag hebben zich weer veel demonstranten verzameld... op het Tahrirplein in Cairo. Ze hebben er tentenkampen opgezet. De demonstranten zeggen dat ze pas weggaan... als iedereen die verantwoordelijk is voor het doden van burgers wordt berecht. Op Sicilië is gisteren de vulkaan de Etna uitgebarsten. Vanwege de as die de vulkaan uitstoot... is het vliegveld van de stad Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De Italiaanse luchtvaartautoriteit verwacht dat de luchthaven vanavond weer opengaat. De uitbarsting van de Etna vormt geen bedreiging voor de Sicilianen. De lavastroom gaat in de richting van een onbewoond bergdal. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbendes zeker 40 doden gevallen. Zo werden in een buitenwijk van Mexico stad elf lichamen gevonden bij een waterput. De slachtoffers waren met automatische wapens doodgeschoten. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar en zeker twintig mensen werden gedood. De Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen de drugsbendes is in Monterey het aantal doden sinds begin vorig jaar flink gestegen. Volgens officiële cijfers zijn het er dit jaar al 770. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. In het stadje Toribio ontplofte een autobom op een drukbezocht marktplein. Een agent en twee burgers werden gedood en zeker 77 mensen raakten gewond. In Corinto was een soortgelijke aanslag met een autobom. Daarbij vielen zeker elf gewonden. President Santos noemt de aanvallen een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Volgens de president voelen de rebellen dat ze steeds verder onder druk komen te staan.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 VN-organisatie UNESCO kende hem de titel Wereldboodschapper van Vrede toe. Facundo Capral is 74 jaar geworden. Het weer, veel zon, maar ook flinke stapelwolken... die vanmiddag vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten. Morgen blijft het overal droog en is het zonnig. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Weet u het nog? Het was in 1986, het toneelstuk Going to the Dogs van Wim T. Schippers. De voorstelling met slechts zes rondsnuffelende herders op een podium... maakte veel los in cultureel Nederland. Van adoratie tot woede, alles kwam langs. Want waar zaten we nou toch helemaal naar te kijken met z'n allen? Zes poepende en blaffende honden op het toneel. En dat van onze belastingcenten. Toch trok het volle zalen. En nu, precies 25 jaar later, zou de geschiedenis zich wel eens kunnen herhalen in Museum Naturalis in Leiden. Daar werken wetenschappers en kunstenaars aan grensverleggende projecten. Uit organisch materiaal creëren zij kunstwerken en nieuwe organismen. Zo werkt kunstenaar Matthijs Munnik samen met het minuscule wormpje Senorhabditis elegans. De C. elegans werd wereldberoemd als eerste dier... waarvan het genoom volledig in kaart werd gebracht. Samen maken zij de Microscopic Opera. En dat klinkt ongeveer zo. Het is een beetje plakkerig, beetje klinkt het... In dit kunstwerk zie je op grote schermen het gekronkel en gewurm van de beestjes in hun petrischaaltjes. Hun plotselingen en vreemde bewegingen worden gekoppeld aan fragmenten van opera's... die op deze manier ja, als het ware gesempeld worden. De C-elegans als dirigent. Of de microscope. Of de microscopic opera voor net zoveel rumoer zal zorgen als destijds Going to the Dogs, kunnen we niet beloven. Maar als u een liefhebber bent van een spraakmakende combinatie van kunst en natuur, dan moet u in naturale zijn. Hey. Goedemorgen. Het komt niet vaak voor dat u rijdend in uw auto langs zere wegen mee kunt doen aan een wetenschappelijk onderzoek. De echte natuurliefhebber zal zich nu wellicht verslikken in zijn croissantje. Want waarom moet dat nou weer in een auto? De natuur heeft al zo'n last van die ronkende benzineslurpers, dat is waar. Maar voor dit onderzoek heeft u toch werkelijk een auto nodig, of in ieder geval. Een kentekenplaat. Want al wat daarop blijft kleven na een ritje door het land... mag zich verheugen in de warme belangstelling van Arnold van Vliet van de Natuurkalender. Hij heeft nog niet genoeg aan de Venolijn. Nee, nou wil hij ook nog weten wat er onderweg zoal aan uw auto blijft plakken. Straks komt hij hier, ja, hij is net binnengekomen. Zit al aan een kopje koffie. Komt hij hier onze nummerborden controleren. We gaan knoflookpadden uitzetten en vertellen u alles over goede en foute soja. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Adring en tot tien uur zijn wij vroege vogels. Deze uitzending met het derde deel, het Allegro, uit het Concerto in A. Groot... van de Duitse componist Johan Friedrich Fasch. Uitgevoerd door het ensemble Il Gardellino. Ja, dit geluid, dit bijzondere geluid, is heel zeldzaam geworden in Nederland. Het is het geluid van de knoflookpad. Hij kwaakt onder water elk voorjaar in april. Ja, maar bijna konden we dit geluid niet meer horen... want het was namelijk bijna helemaal gebeurd met de knoflookpad. Door de intensivering van de landbouw, de verzuring en de ontwatering... is het leefgebied van deze amfibiestort steeds kleiner geworden. In het natuurgebied De Mijnweg bijvoorbeeld, ten oosten van Roermond... worden ze steeds minder aangetroffen. Maar daar komt nu verandering in. Ecologen hebben dit voorjaar in het gebied padden gevangen... en ze in een laboratorium opgekweekt. Tijdens een heuse padden-expeditie onder leiding van Paul van Hoof van bureau Natuurbalans... wordt het kweekresultaat uitgezet in een poel in de Mijnweg. Henny Radstaak doet verslag. We lopen nu aan de rand van de poel en uh, Thea van Veen... de boswachter en uh, Fabrice Otburg van Alterra dragen een ton tussen zich in. Ja, dan maken hem wel open. water erin, wat takken oh. met eikenbladeren. Hele ja, dikke larven, hè? Een soort grip om uh, schepen kleintjes. vast te houden. Alle maten. En daar zit ze in, een beetje lichtbruinig. Ja, we zien uh, echte larven, zeg maar. Die echte, die grote kikkervisjes, die, of paddenvisjes eigenlijk. Ja, nou ze zijn moeilijk groot, uh, Die nog geen poten hebben. En uh, we zien er met, met voor- en achterpoten ook. Waarbij de achterpoten ja, ook... Uh, een beetje nog... uithalen op de hand. Nou ja, dat is bijna 10 centimeter al, hè, met de staart erbij. Ja. Ah. Acht. Oké, okay, vraag. Kijk, waar ja. doen we het voor? Maar deze beesten die worden ja. dus nu eigenlijk alweer kleiner. Op het moment dat de vorige ja, ja. doorbreken. Want hier zie je een keer die ah. helemaal gemetamorfoseerd is. En dus staat eraf. En nou, nou waar hebben we het over? 4 ja. centimeter, nog niet eens. Ik ja. ja. ja. denk 3 centimeter. Er blijft centimeter. bijna niks meer van over zonder ja. die staart. Je ziet dat deze veel groter is, die pal ja. nu vast heeft. Kijk. Ja, dit is echt een, een larf die nog larf is. Die heeft al achterpootjes, maar geen, ja. geen voorpoten. Geen voorpoten. Die, ja. Je ziet ook al bij, net achter zijn ogen zeg maar, een paar uh, bobbeltjes. Daar, daar breken straks de voorpoten door. Ja. En dan uh, gaat uh, de staart ook resorberen. Die, die eet hij zeg maar, van binnenuit op. Ja. Uh, daar leeft hij dan op. Uh, want zijn monddelen en zijn ingewanden... die, uh, uh, ja, die metamorfoseren mee. Dus hij gaat echt helemaal naar een, een landstadium. Dus als larf uh, leeft hij van, van algen, hij heeft een schaap, uh, schaapmondje en uh, hij heeft kieuwen voor de ademhaling. Maar in landstadium heeft hij uh, ja, een, een bek waarmee hij insecten eet en uh, ademt hij met longen. Dus dat moet allemaal omgevormd worden en dat kost uh, tijd. En in die tijd kan hij niet eten. Dus daar, uh, in die tijd uh, eet hij zeg maar, van, van zijn staart. En hoe lang duurt dat bij elkaar? Een weekje, twee weken misschien. Oh, ja, ja, dat zo. gaat vrij snel ja, je had er net toch een, een. Ja, ik had een heel kleintje te pakken, maar die kleine. heb ik maar weer losgelaten. Zie je dat? Dat is echt nog een, een visje. Ja. En ze worden nu in verschillende stadia hier in het Mijnweggebied in deze pool uitgezet. Ja, dat klopt. Uh, we zetten inderdaad echte larven uit, die nog gewoon vrij zwemmend zijn. Tot uh, zeg maar juvenielen, dat zijn de jonge padjes die al op het land zijn, die geen staart meer hebben. En alles wat daartussen zit. Dus er is een redelijke spreiding. En daarmee willen we een, ook een beetje spreiding hebben in de ja, in predatie. Dieren die, eerder in het, die nog in het water zitten, hebben natuurlijk meer kans om, uh, om gepredeerd te worden. En voor wie moet hij beducht zijn? Door wie wordt hij gevreden? Uh, Na vorige keer, toen ik er een paar uh, de vrijheid uh, mocht geven, toen zat er een reiger aan reiger. de overkant... Ah, ja. smakelijk te wachten. <laughs> Tenminste, die indruk wekte die wel. Maar ik ben er gewoon even bij gebleven. weggejaagd, maar goed, dat zegt natuurlijk niks. Ze zijn uh, niet giftig, ze zijn op zich vrij smakelijk. Smaken naar knoflook? Voor... Ja, een klein beetje misschien. Ik heb ze nooit geproefd. Knoflook ja, knoflookpadden. Nee. Ja. dat komt door de geur die ze afscheiden? wanneer deze... Ja, het is als, ja. Als, als ze echt heel erg gestrest zijn, dus dan hebben ze als een soort afweerstof uh, een knoflookgeur verspreiden. Maar Ik nou alsof er ja. iemand staat te piezen, maar er wordt nu een emmer een beetje ja. leeg gegooid. Dat zijn beestjes die zijn al helemaal klaar, dus moet je niet te lang meer in het water laten zitten. Die kunnen in feite nu al meteen, en dat zullen ze ook daar doen, zullen ze daar hier langs de kant uitzetten. En dan zul je zien dat ze ook meteen de kant op rennen. En dan zoeken ze dus, dan leven ze dus ook de komende twee jaar eigenlijk op het land. En dan pas komen ze terug en dan zijn ze dus eigenlijk geslachtsrijp en dan kunnen ze zichzelf ook weer voort gaan planten. Ben, Ben Klombas, ja, nou was het bijna uh, gebeurd hier in de Mijnweg, maar eigenlijk ook in heel Nederland met die knoflookpad. Hè? Ja. Uh, was het bijna niet meer. We staan hier nou inderdaad op de Mijnweg, maar uh, eigenlijk uh, praten wij hier over een landelijk probleem. Dat door een aantal organisaties is vastgesteld. En dat is onder andere Altera, Bureau Natuurbalans, Landschap Overijssel eh, en Stichting RAVON. Een van de gebieden waar we onmiddellijk op ingezoomd hebben is de Mijnweg. Omdat we daar samen met achter kwamen dat het met die knofselpad behoorlijk slecht ging. En ja, hoe moet je dan een impuls eh, geven? We hebben aan hun eh, voorgesteld, denk eens met ons mee, kunnen we niet een, een, een kweek beginnen. Want het gaat hier naar ons idee heel slecht. En eh, Paul van Hoofd van ons bureau die heeft hier het eh, onderzoek gecoördineerd nou, Dan gaan we deze pool afzetten, dan vangen we alle knofselpadden op die er nog zijn in mijn Mijnweggebied. Dat onze grote schrikwaarde dat er nog maar zeven. Zo. Dat is echt helemaal niks. Gelukkig is het ons gelukt in samenwerking eh, zeg maar, met ook een aantal vrijwilligers hier in Staatsbosbier. Die elke avond hier die emmers controleerden. En die beesten gewoon bij elkaar brachten mannetjes en vrouwtjes onder geconditioneerde omstandigheden. Dachten we dan, misschien vinden we dan een ijsnoer. Dat is gelukt. Nou, dat, uh, dat, dat vonden wij fantastisch. Daar hadden we eigenlijk al bijna niet meer op gehoopt. Dat was vorig jaar of dit jaar? Dat was dit jaar. Dat heeft ons uh, 510 uh, paddenvisjes opgeleverd. En het kweken met uh, knoflookpadden. Ja, er is eigenlijk nog vrij weinig ervaring mee, zeker in Nederland. Maar nee, ja, Als je goed. zo in de Emmers kijkt, kun je wel zeggen, het is gelukt. Dat is, uh, het geluk heeft ons denk ik ook een handje geholpen. Maar we hebben ook heel hard gewerkt met z'n allen, met die hele groep. En uh, is het gelukkig van die 510 paddenvisjes... 475 knoflookpadden die eigenlijk al klaar zijn weer in het gebied terug te brengen. Je kunt je voorstellen dat je nog zeven dieren hebt. En er is een reproductie in 2011 van 475 nieuwe jonge knoflookpadjes. Ja, dan denk ik dat je gewoon een hele belangrijke stap hebt gezet als je de zaak wil herstellen. De knoflookpad staat echt uh, aan de rand van de het, afgrond. Het is een soort in Nederland die ons, als een, uh, en daar zijn we dus nu mee bezig, want we zijn er nog lang niet. Maar dat als we helemaal niks doen, dan glipt die binnen vijf à tien jaar gewoon door de vingers en is hij weg. Dat is echt een, een warme doek. Oh ja. ja, zo is het wel een beetje ja, aardig op temperatuur. Rennen en dan kunnen we ze nu langzamerhand uit gaan zetten. Je pakt ze gewoon eruit, je zet ze op je hand. En, ja, en dan laten we ze gewoon van mijn hand af wegzwemmen. Dan gaan ze. Ze duiken meteen weg. Ja, ik geen, uh, geen kooslauk, nee, goed, hè? Nee, niks. Ze hebben geen stress. Alleen de modder van de pool nee. zelf. Alleen de modder van de pool zelf, inderdaad. Zal ik er eentje zoenen? <laughs> Kijk of het helpt. Dat, is... dat er een prins uitkomt. Nee, werkt niet. Nee. Het is toch een sprookje. Dan geef ik hem maar de vrijheid. Ah, sma smaakt hij naar knoflook? Ah, nee, dat, <laughs> <laughs> dat gaat te ver. <laughs> de zoenen Allah, maar. Om nou te proeven. Doe maar, jongen. Je ja, hebt het, het Lekker die. op je hand zitten, Thea. Ja, ja toch. Die zoen iets teweeg gebracht. Ja, precies. Daar kom je niet meer vanaf. Nee. Maar, nee, maar als het goed is... Het... Daar zit hij toch. Deze gaat nou het land op, als het goed is, en zich ingraven. Het zijn al die uh, wat oudere exemplaren. Ja, hij gaat ook niet echt het water in, hè? hij Komt nee, zich vast want... aan een uh, wat, wat uh, ja. begroeiing. Nou, ja. oh, daar gaat hij. Oh, toch? Ja. Als je nu ja. hier uh, terugkijkt naar de plek waar we net wat larfjes hebben neergezet. Hij hey, gaat op zijn dus rug zwemmen. Dan zie je al dat ze, als ze weer terug naar boven komen, ze komen luchthappen. En, uh, ja. Ja. Ligt en ziet de witte buik aan de onderkant, grappig. Ja, en dan duiken ze weer onder, komt er weer een naar boven. De ene heeft wat meer haast. Deze gebruikt zijn pootjes om weg te zwemmen. De ander doet het alleen met zijn staart. Dat is natuurlijk een verschil in leeftijd. Juppatee, gaan er weer een paar. Nog met staart. Daar gaan ze. Weer. Daar gaan ze. Ja, daar gaan ze. De laatste. Afscheid hm. nemen. Mooi, hè? Ja. Ze zijn er weer. Ze zijn er weer. Terug van weg geweest. Nou, nu moeten ze het gaan doen hier, hè? Ja, nu moeten ze het gaan doen. Ik ben heel benieuwd... Ik voel me toch wel een beetje verantwoordelijk ook. Dus uh, ja, maar ja, goed, nu, nu moeten we ze loslaten. Het klinkt net zoals een moeder die zijn kinderen loslaat. Nee, maar uh, ja... Ik ben erbij geweest met de ijsnoer. Ik ben ook op kraamvisite geweest toen de larven er helemaal uit de eitjes waren. Bij Paul, waren. ja. Bij, bij Paul in Nijmegen. En vandaag nog beschuit met muisjes gegeten. Ja, dus. ja beschuit met muisjes gegeten. Maar ja, nou is het de tijd uh, om ze weer los te laten. Toch een beetje je kindjes. Toch een beetje mijn kindjes. Ik ga ook regelmatig kijken hoor. Ja, dit, nu zullen ze inderdaad zich gaan ingraven. Maar uh, in het voorjaar dan uh, kom ik zeker kijken of ik ze weer kan zien. U hoorde het derde deel Le Chardin de Dolly... uit de gelijknamige suite van de Franse componist Gabriel Fauré... uitgevoerd door het piano duo Kommelink. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is de tijd van de kolibrievlinder vlinder En dat is de merk op onze fenolijn, nummer 0356711338. Het zijn de nakomelingen van de vlinders... die ons land in april en mei zijn binnengetrokken. De nachtvlinder maakt... Uh, uh, uh, net als de colibri, zulke snelle vleugelbewegingen... dat het net lijkt alsof hij stil in de lucht blijft hangen. Luister naar een uh, samenvatting van de meldingen... op het antwoordapparaat van de Venolijn. Mijn naam is Janneke Lenstra, Ik woon in Hoofddorp. Om half twee zat ik op mijn terras. En tot mijn verbijstering zag ik een colibri-vlinder... het terras opkomen en ging in de duizend schoon... die ik in een pot heb staan, eten. Met mevrouw Bouw in Ermelo. Maandagavond fietsen we over de Ermeloze Hei. en zagen deze zomer voor het eerst. op het Jacob Kruiskruid. heel veel Sint-Jacobsvlinders. Wat leuk! Goedemorgen, Jeanette Essing uit Koekangen. Het is zo leuk de grauwe vliegen van vliegenvanger. daarvan is het eerste nest uitgevlogen. en in hetzelfde nestkastje broedt. De moeder nu voor de tweede keer op de eitjes. Dus het is allemaal prachtig op de vogel. Dit is een elegante vogel. Verder vliegen er nu drie bruine glazenmakers boven de vijvers in de tuin. Ik zag de eerste houtpansenjuffer. Uh, ik vond op een blad van de hazelaar parende bladrollerkevers. Zulke prachtige beestjes. Met Rees van Kraai in Nijmegen gisteren in onze achtertuin op de Vlokse een koning en een paasje gezien. Die lang bleef zitten. Prachtig gezicht. Ik ben Jacoba Merkes. En in dit jaar komen de blaadjes en de pitjes van de berg allemaal saal naar beneden. Dat is wel erg vroeg. Loekie Langendoen. Op 4 juli hebben wij gezien voor de tweede keer een glas vlinden. Met Francine Bunsma. Wij hebben gezien terwijl wij aan tafel buiten zaten te eten, dat de tweede ploeg van de Nieuwe merels uitvlogen. De eerste keer hadden ze drie kinderen en nu twee. Het was geweldig om te zien. En het waren flinke kinderen, want ze hadden snel de vaart erin. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. De afgelopen twee weken is het aantal vlindersoorten op de tuin weer wat groter geworden. Er waren opeens veel bruine zandoogjes. De bonte zandoogjes zijn terug van weg geweest. Maar het allermooist vond ik de terugkeer van de kleine parelmoervlinder. Als die de vleugels dichtklapt, zie je prachtige parelmoerkleurige vlekken schitteren in de zon. Daar kan echt geen parelketting tegenop. zakt wat in met alle waarnemingen. Dus blijft u ons vooral bellen op die Venolijn 035 6711 338. Uh, Janine is naar buiten gelopen met Arnold van Vliet... uit Wageningen van de natuurkalender. Arnold van Vliet, ja, zoals u weet, die wil alles in de natuur in kaart brengen... en tellen en meten. Vogels, vlinders, eikenprocessie, rupsen, teken. En uh, dat gaat bijna altijd om levende dieren. Maar Janine, vandaag... Vandaag niet. Terwijl er toch op dit moment zoveel mooie levende dieren zijn waar te nemen. Ik zou nu alleen al één merel, twee voorbijwandelende huskies en drie babykonijntjes kunnen waarnemen. Maar nee hoor, Arnold staat hier met zijn neus tegen zijn kentekenplaat. Wat ben je in godsnaam aan het doen? Dat denken veel buren af en toe ook de uh, afgelopen weken... als ze mij weer voor, op mijn knieën voor de nummerplaat zien zitten. Heeft hij weer een aanrijding gehad. Nee, ik ben insecten aan het tellen. Ja, en wat, laten we even iets meer, uh, zodat ik ook met mijn neus erbij kan. Je bent de insecten aan het tellen op je nummerblaad. En uh, wat is een beetje de score? Wanneer heb je hem voor het laatst schoongemaakt? Vanmorgen toen ik hier naartoe kwam. Dus, uh, en je kwam uit? Uit Ede. Dus we hebben zo'n uh, 58 uh, kilometer gereden. Ja, en hier zie je uh, een flinke aantal uh, insecten er toch op zitten... Uh, als je gaat tellen, en ja, je ziet er van alles tussen zitten: in een vlieg, wat uh, bladluizen. Maar ik zie alleen maar stipjes. Ja, het zijn hele kleintjes. Het zijn echt hele kleintjes. Uh, maar het is ook wel een flinke. Uh, wat is dat precies dan voor? Ja, Kijk, we vragen mensen niet om, uh, om het ook echt tot op soort te brengen. Maar ik verwacht dat dit naar een of andere bronvlieg is geweest. Maar er is weinig van over helaas. Dit is allemaal in het kader van de splash teller. De splash teller hebben jullie eind mei geïntroduceerd. Ik was blij dat het eind mei was en niet begin april. Want dan had ik gedacht dat je een grap maakte. Nou, ik denk dat veel mensen toch nog gedacht hebben van dit is, uh, dit is toch echt een grap. Ja. <laughs> uh, en... Je voelt er ook wel echt ongemakkelijk bij om op hun knieën voor een nummerplaat, om dan eh, ten eerste dat ding schoon te maken voordat ze vertrekken en dan nog eh, de telling te gaan doen. Ja, maar voor een natuurliefhebber klinkt het ook een beetje onempieelig. Splash teller. Heb je al klachten gehad van de vereniging van nabestaanden van de dode insecten? Nee, maar ik denk wel dat heel veel mensen zich bewust worden van het feit dat ze heel veel insecten doodrijden. Ja, ja je merkt het natuurlijk op je glas, maar ja, zo, zo kan je toch in korte tijd veel insecten aantreffen. En hier zitten er bijvoorbeeld zo'n 53 op. Uh, van het ritje. Dat heb je nu al uh, even in de gauwigheid heb je dat geteld? Nou, ik ben natuurlijk stiekem toen ik uitstapte, ik ben altijd nieuwsgierig van hoeveel heb ik er geraakt. Uh, dus kwam ik op zo'n 53. Ja, en wat is nou, de, uh, ik wou zeggen, de beste tijd om, om, om, om door je murgen te scoren, maar dat klinkt dan ook weer zo zielig. Als je ze nou niet wil raken, wanneer kan je dan het beste gaan rijden? Voor mij moet je dan s'nachts gaan rijden. Dat is een beetje uh, wat, wat, waar het nu uh, op lijkt. Maar het is enorm variabel. Dus. Uh, ja, net ook waar je vandaan komt. En, en ja, dat is natuurlijk wat we in kaart willen gaan brengen. Uh, hoeveel insecten tref je nou waar aan in, uh, in Nederland op je nummerplaat? Ja, nou, jullie hebben dat allemaal onderzocht en er zijn ook al wat uitkomsten. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Dus de resultaten van de splash teller. Uh, nou, ik stel voor dat we even naar mijn auto lopen, want die is al drie maanden niet gewassen. Dus okay. daar hebben we een goede score. Ja, dan gaan we even tellen. <laughs> Oké. Okay. Na Janine en Arnold van Vliet hoorden u de berceuze van, van de Spaanse componist Isaac Albiniz. uitgevoerd door het Nederlands Saxofoonkwartet. Wij gaan even luisteren naar uh, sterren en nieuws van. Nee, geen sterren, wel nieuws gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is de laatste editie verschenen van de tabloid News of the World. Eigenaar Murdoch stopt met de krant vanwege het afluisterschandaal. Van de laatste editie zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt en de opbrengst gaat naar goede doelen. Tristan van der Vlis, die in april een bloedbad aanrichtte in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, had nooit een wapenvergunning mogen hebben. Dat melden bronnen bij justitie. Van der Vlis stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. En volgens justitie is het een fout van de politie. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. En bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen. President Santos noemt het een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. En de Wageningen University gaat door met het onderzoek naar het aantal insecten... dat in het verkeer wordt doodgereden. U hoorde dat net al. De afgelopen anderhalve maand hebben automobilisten geturfd... hoeveel geplette insecten ze na een autorit op hun kentekenplaat vonden. En uit de eerste gegevens blijkt dat er gemiddeld één per vijf gereden kilometers is. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. De zon schijnt op de meeste plaatsen volop, maar vanuit het zuidwesten schuift er de komende uren bewolking over de zuidoostelijke helft van het land. Het blijft voorlopig wel overal droog. Vanmiddag wordt het 19 graden aan zee tot 24 in het oosten. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en vooral in het oosten weten enkele stapelwolken vanmiddag uit te groeien tot een bui. Daarbij is ook onweer mogelijk. Vanavond zakken de stapelwolken in en komende nacht is er weinig bewolking. De temperatuur zakt naar 13 graden aan zee en ongeveer 9 graden in het binnenland. Morgen blijft het overal droog en er is er veel ruimte voor de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en dit heeft gevolgen voor de middagtemperatuur. In het westen en noorden komt de temperatuur morgenmiddag niet verder dan 20 tot 22 graden. In het midden, zuiden en oosten van het land wordt het 23 tot 25 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer met in Limburg wellicht 27 graden.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 Ook met de Nokia E6 smartphone. Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Het is even naar half negen en dus geven wij een slinger aan ons Rad der Columnisten. En vandaag staat het Rad stil bij... Wouter Klootwijk. Wouter Klootwijk is overduidelijk een man bij wie de liefde door de maag gaat. Zo ook bij zijn liefde voor journalistiek. Hij is als columnist en programmamaker met name geïnteresseerd in voedsel. Zo maakte hij de televisieprogramma's Keuringsdienst van Waarde... De Wilde Keuken en Klootwijk aan Zee... waarin hij op zoek ging naar vissers en visverhalen. Ook aan zijn column zit vandaag overduidelijk een vislucht. Hier is Wouter Klootwijk. Biodiversiteit. Je hebt de Gezondheidsraad en je hebt het Voedingscentrum. Ze gaan nogal omslachtig te werk. Eerst adviseert de Gezondheidsraad de regering... wat die doen moet om te voorkomen dat de burgers ontploffen... of op andere wijze omkomen van wat ze eten en drinken. En de regering geeft de adviezen van de Gezondheidsraad... door aan het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum ligt de burgers voor... over wat we eten moeten en drinken. Vroeger deed iedereen oud brood door het gehakt. In een oude editie van het kookboek van de Amsterdamse huishoudschool... werd een verhouding van één op twee aanbevolen. Twee delen gehakt op één deel broodkruim. Wat waren die gehaktballen lekker in 1960? Maar het voedingscentrum wist het niet van het oude brood. Vorig jaar presenteerde een Nederlandse supermarkt... nieuw gehakt met zout erdoor... Rundvlees staat op de verpakking, maar dat is het niet. Het is oud brood met gehakt erdoor. Het recept van opoe. Het voedingscentrum vond het de beste vinding van het jaar 2010... en gaf voor het oud brood de jaarprijs voor het meest gezonde initiatief uit de levensmiddelenindustrie. Doodgewoon uit 1960 krijgt 50 jaar later de prijs van de voeding van de nieuwe eeuw. Maar nu... We moeten van het voedingscentrum drie eieren per week eten en, om langer in leven te blijven, ook twee keer vis. Dat had de Gezondheidsraad al eens tegen de regering gezegd. Het volk moet vis eten. En dat doet het Nederlandse volk niet. Gemiddeld bekeken. Gemiddeld, hooguit één keer in de maand, komt er iets in huis dat op vis lijkt. En dan is het vaak nog voor de kat. Maar het voedingscentrum blijft erop hameren. Twee keer vis in de week. 93% van de bevolking trekt zich van het visadvies van het voedingscentrum niks aan. 7% gehoorzaamd. En die 7% kan nu van zijn stoel vallen. Want zojuist heeft de gezondheidsraad, de regering, iets nieuws gezegd. Het volk moet helemaal geen vis eten. Vis eten is slecht voor de vis. Het staat er echt. Twee keer vis in de week is, zo staat er... Een bedreiging voor de biodiversiteit in de zeeën en de oceanen. Merkwaardig, dit advies aan de regering. Want al bijna niemand in Nederland eet vis. En laat ik, net als de gezondheidsraad, ook eens iets geks zeggen. Er zijn zoveel haringen en zoveel makrelen. En er zijn, niet te vergeten, zoveel zeehonden... dat Stel je voor dat die zelf wel eens een bedreiging zouden kunnen zijn voor de biodiversiteit. Dus dat je er, stel je voor, dat je er goed aan doet er wat van te eten. Kaarsroos kon er maar geen einde aan maken. U hoorde Edelwijs niet uit de musical... Uh, uh, The Sound Sound music. De of Music. Edelweiss, hadden we wel herkend. Maar dit is van de Duitse componist Frans van der Bek. Naar schatting komen er in Nederland... jaarlijks 500 miljard insecten om in het verkeer. Geplette lijkjes op autorijt of nummerbord. Een triest gegeven, maar je kunt het natuurlijk ook zien als uh, ja, mooi... Onderzoeksmateriaal. Dokter in de natuurkalender Arnold van Vliet van Universiteit Wageningen onderzocht de afgelopen maanden met de zogenoemde splash teller hoe het staat met de insectenstand in Nederland. Nou, Arnold van Vliet, nogmaals welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net buiten staan tellen bij jouw uh, auto. En we hebben net in het nieuws uh, gehoord wat nu de uitkomst uh, is uh, van het, uh, voorlopig, in ieder geval het voorlopige uitkomst is van het onderzoek. Uh, twee insecten per 10 kilometer, dus eigenlijk één insect per vijf kilometer. Ja, dat klopt. Dat is wat we. Uh, ja, in totaal hebben we zo'n uh, 385 uh, ritjes mee kunnen nemen. Van mm -hmm. 250 mensen die dat hebben doorgegeven via splashsteller.nl. Mm -hmm. En daaruit blijkt dus dat we uitkomen op een, een 0,2 insecten per kilometer... die we op onze kentekenplaat dus uh, splashen. Ja, dat want is, het gaat puur over wat er splasht op de kentekenplaat. Ja. Je kan moeilijk die hele auto meenemen. Dat is uh, ten eerste veel te veel werk. Maar het hele mooie van zo'n kentekenplaat is dat het mooi gestandardiseerd is. En dat vinden we natuurlijk als, uh, als wetenschapper wel heel interessant. Het is een vaste afmeting ja. op elke auto. Dus in die zin is het uh, ja, heel mooi om, uh, om de, die als maat te nemen. En dat het tellen is ook nog redelijk overzichtig tenzij je dat er echt flinke aantallen aantreft. Gisteravond had ik er vanuit Friesland naar Ede had ik er 297. Ja, dan ben je wel even aan het tellen. Ja, want je zit ook met al die, met die pootjes en kopjes en dingetjes en vleugeltjes en zo. Ik bedoel, je ziet het natuurlijk makkelijk... Uh... Voor drie aan, of, of andersom? Ja, soms is het wel even twijfelen, maar dan maakt het ook niet zo heel veel uit of je er één of twee na zit uh, of een paar. Ik bedoel, als het dat soort grote aantallen zijn, uh, dan gaat het, ja, dan is het beeld ook wel duidelijk. Dus ja, ja soms moet soms zijn ze heel klein en soms zie je alleen maar een vleugeltje of een, ja, een, een bloedspat. Je had maar... net 53 op je nummerbord, want die hebben we net geteld. Ja, en jij had 58 kilometer gereden uit mijn hoofd. Ja. Dus, we dus, dan... dus jij had een heel hoge score vanochtend. Ik had uh, vanmorgen een hoge score. Maar het was ook. Uh, het was nog wel wat fris. Tenminste 12, 13. Uh, de temperatuur liep al tijdens de rit op. Um, maar het is zonnig. Dus uh, ja, die insecten. Die hebben zon nodig om snel op temperatuur te komen. Dus mm -hmm. als ze flink in de zon zitten, kunnen ze op een gegeven moment ook de lucht in om te gaan vliegen. En blijkbaar waren de omstandigheden. Het waaide ook niet zo hard, dus de omstandigheden om te vliegen waren blijkbaar goed. Dus toen kwamen we uit op zo'n 9 uh, insecten per 10 kilometer. Dus dat is weer flink hoger. Maar ik vind het gemiddelde van uh, één insect uh, per 5 kilometer zo uh, laag. Ja, maar dat, dat heb ik gevaren gehoord. Mensen denken, van, ja, je, je hebt er toch veel meer op je, op je auto Ja, als je een stuk fietst, dan heb je er al dertien tussen je tanden je mond, ja. en, en drie in je ogen. Ja, nee, klopt. Maar, uh, het, het is ook en mijn mond is kleiner dan een kentekenplaats. Het hangt ja, nee, van de persoon af, hè? <laughs> het hangt van de persoon af. Dat, weet ik, dat heb ik nog niet kunnen onderzoeken. Uh, de kleur van de auto misschien, of uh, de kleur van de pet die je op hebt. Maar... Um, Nee, maar dat is wel ook iets wat uh, in Engeland in 2004... uit de studie ook in juni gedaan uh, naar voren kwam. Wat ons ook op het idee heeft gebracht om dit uh, uh, hier in Nederland te gaan doen. Dus het is wel een, een aandacht. Maar het loopt heel erg uiteen hoor. Want sommige plekken, nou, ik gisteren dus over 200 kilometer... toch uh, 9 per 10 uh, kilometer. Nou, ja. dat, uh, dat verschilt heel sterk. Waarom? Ja, dat is de enige logische ja. vraag. <laughs> nee, ik heb die vraag natuurlijk heel vaak gehad. En veel mensen geloven me eigenlijk nog steeds niet... als ik, als ik ze serieus uh. vraag om... Ja, voor een kentekenplaats schoon te maken en het aantal insecten te tellen. Um, maar insecten spelen gewoon een cruciale rol in onze natuur. Zijn veruit de meeste diersoorten zijn insecten. Uh, Enorm grote aantallen zijn ze aanwezig. Dus ze spelen in de voedselvoorziening voor vogels. Uh, onderling ook trouwens, voor vleermuizen en, en ga ze maar door. Spelen ze spelen een hele belangrijke rol. Ja, maar dat bedoelen we niet. Wij snappen wel het belang van insecten in Nederland. Maar we willen weten waarom je ze op zo'n gekke manier telt. Ja, hoe zou je het op een andere manier een beeld moeten krijgen van waar je wanneer hoeveel insecten hebt? Ik bedoel, we rijden uh, gemiddeld in Nederland zo'n 200 miljard kilometer met z'n allen. Met, uh, dat was in 2007, dus dat zal alweer gestegen zijn. Mm -hmm. um, ja, betere vliegenvangers kan ik niet verzinnen. Je hebt natuurlijk wel allerlei methoden om op één plek gedurende lange tijd vliegen of, of insecten te gaan vangen. Maar dat is enorm arbeidsintensief. Hoe gaat het met de insecten in Nederland? Nou ja, wat wij nu hebben gevonden is dus die uh, twee insecten per, uh, uh, per tien kilometer. En dat, uh, dat ja. is nu van de afgelopen anderhalve maand. En omdat we nog niet eerder metingen hebben gehad, is dat moeilijk in een perspectief te plaatsen. Het komt ja. wel in de buurt van wat we in Engeland dus hadden gevonden. Maar goed, uh, daarvoor is wel wat langere onderzoek nodig... om dat goed in beeld te krijgen. En we zien nog wel ruimtelijke variatie. Dus uh, Zeeland, Friesland en Groningen laten nu nog de grootste aantallen zien. Dus van de mensen die vertrekken vanuit Groningen... en uh, weer aankomen in Groningen, die hebben we allemaal op een rij gezet. Moet ik er wel bij zeggen, vanuit die provincies... hebben we ook de minste waarnemingen... Uh, en dat maakt het wel wat gevoeliger nog uh, om daar statistisch een goede maat voor te leggen. Ja, dan kan het beeld een beetje vertekend zijn. Maar er is toch wel een algemeen beeld van hoe het gaat met insecten in Nederland? Nou, er zijn natuurlijk... Uh, uh, uh, er is de zorg dat dat heel sterk achteruit gaat. We uh, hebben de verhalen van de bijensterven, daar is het dan de meeste over bekend. Um, dus, en dat is ook wel een zorg die uh, in onze omringende landen uh, gedeeld wordt. Maar we kunnen dat moeilijk kwantificeren in, in totaal. Dus ja, dat is iets ook wat wij hopen uh, in kaart te gaan brengen. Ja. Maar ook de invloed van bijvoorbeeld weersomstandigheden. Van wat betekent zo'n enorme uh, onweersbui bijvoorbeeld? Wat betekent opeens nachtvorst als je later in het jaar gaat kijken? Uh, wat betekent een heel vroeg warm voorjaar voor het aantal insecten? Ja, en hoeveel insecten hebben de, de, de boerenzwaluwe, de gierzwaluwe dan te eten? Ja. ja. Okay. Ja, we horen natuurlijk meestal alleen maar over insecten als, het, uh, uh, als ze een plaag zijn. De eikenprocessierups bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar weten we dan wel van dat het, dat, het, dat het toeneemt. Dat ze zich in ieder geval enorm over Nederland verspreiden. De bijen zeg je, daar gaat het slecht mee. Het is vreemd eigenlijk dat we van andere insecten... Wij berichten natuurlijk wekelijks over dieren waar het goed of slecht mee gaat. Maar het het is natuurlijk, zijn er, wat ik al zei, enorm veel. Er zijn meer dan 20.000 verschillende insectensoorten in Nederland. Vaak met enorme aantallen. Heel klein. Dus ja... Er zijn nog heel veel insectensoorten ook nooit ontdekt. Dus het nadeel van zo'n telling zoals nu... we gaan mensen dus niet vragen van welke insecten tref je aan op je nummerplaat. Dat is gewoon vaak niet meer vastgesteld. Dat is niet en, te determineren. In, in Amerika is wel een keer iemand die daar een, een leuk boekje over gemaakt heeft. Dus dan kan je aan de hand van de gespleste insectenfoto's... kan je determineren wat je dan hebt aangetroffen op je, op je nummerplaat. Heel maar dat is gewoon veel te, veel te moeilijk, veel te ingewikkeld. Die kennis hebben we gewoon niet. Maar dus op deze manier kan je wel een ja een maat vinden om in ieder geval de dichtheid aan insecten uh, in kaart te brengen. Dus los van welke soorten het dan betreft. Ja. ja. Maar ik, ik noemde in de, in de introductieteksten 500 miljard insecten die omkomen in het verkeer. Dat moeten we naar boven bijstellen... op basis van de resultaten van de afgelopen anderhalve maand. Ik dat denk, vroeg me al af, <coughs> ja. Ja, want we komen nu uit... Daar kan je leuke uh, rekensommetjes mee maken. 0,2 per, uh, uh, per kilometer. Nou, even uit mijn hoofd. Uh... <lacht> <Nee>. <lacht> dat heb je zeg echt vast gedaan. 200 miljard kilometer per jaar. Uh, zeg 16,6 uh, miljard per, uh, per maand, als je dat even door 12 deelt. Uh, maal 0,2, maal maal 40, want je moet een kentekenplaat is maar een deel wat je aanrijdt. Dus ja natuurlijk. 40 keer zo groot is ongeveer een Renault Clio. Okay. Uh, nou, dan kom je op zo'n 133 miljard insecten die je per maand aanrijdt, dus de afgelopen maand. Mm. Uh, nou, en dat wow. zegt gedurende een half jaar, want die insecten vliegen niet een half jaar, dan kom je al op zo'n 800 miljard. wel dus... welke insecten komen nou het meest voor? Um, ja, dat beeld, dat, dat, dat weet ik gewoon niet. Waarvan je de meeste insecten hebt. Ik vraag me af of iemand dat wel weet. Uh, Muggies en vliegjes, uh, de bladluis, die komen heel ver natuurlijk. Maar ja. ik heb geen idee. Ja, want, want dat is wel wat je het meeste aantreft op zo'n uh, kentekenplaats. Nou, eerlijk gezegd heb Muggetjes, ik ook nog niet vliegjes. de actie genomen om echt uh, tot op soort te brengen. Want dat, die kennis heb ik zelf ook gewoon niet. Van wat, wat vind je nou allemaal? Ik kan wel zien wat een zweefvlieg is, wat een bromvlieger is. Maar, en een bladluis, maar... Ja, heel veel wat anders spul wat er rond vliegt is ja. toch gewoon moeilijk. Heb je hier nou ook veel contact uh, mee, met, met insectendeskundigen? Want dat ben jij, jij bent natuurlijk niet specifiek een insectendeskundige... Nee, nou, dat, dat, dat zijn we ook allemaal aan het opstarten. Er komen heel veel vragen al naar voren uh, die je zou willen gaan onderzoeken. Uh, dus dat, dat gaan we zeker de komende maanden. Heel doen. veel vragen. Als mensen ook mijn waarneming blijven doorgeven. Nog even heel kort, even de, hoe doe je het ook alweer? Want je hebt mensen nodig hè, die nu mee gaan tellen. Ja, die, uh, incidenteel een keer. Ja. Uh, of eens per maand of eens per week. Of liefst elke keer als je naar je werk gaat en weer terug. Ja. Mooie routes standardiseren. Hoe pak je het aan? Uh, maak je kentekensplaats uh, schoon. Leg een sponsje in je auto. Dan maakt dat makkelijker. Een flesje water bij om je spons schoon te maken. Of in ieder geval nat te maken. Dat, dat uh, maakt dat makkelijker schoon. Uh, vervolgens uh, maak je hem dus schoon, ga, schrijf je je kilometerstand op. Uh, als je uh, ergens bent waar je, als je bent aangekomen uh, tel je het aantal insecten, schrijf je weer je kilometerstand op en je geeft je waarneming door op uh, splashteller.nl Dat kan je ook na een tijdje doen, maar dan komt het gelijk in de database terecht. Ja, nou, kind kan er was doen. Ja, het is heel simpel. Maar je moet wel even die schroom daaroverheen... om inderdaad voor je nummerplaat op je knieën te gaan. En dat voelt toch wel even raar. Dat, ben je niet na keer, uh, dat, dat is niet na één keer weg. Nee, maar ja, je moet wat over hebben voor de wetenschap. Het is wel een leuke manier om op zo'n manier uh, ja, bij te dragen... aan het vergroten van de kennis, ja. Okay. Arnett van Vliet, dank je wel voor je komst en dank je wel voor je uitleg. En ga je nu ook weer soppen, je nummerplaten en dan op de terugweg weer tellen? Absoluut, gewoon elke rit uh, en een boekje in je... dat is wel handig, leg een boekje in je, in je auto waar je het allemaal op kan schrijven. Dat houdt het makkelijker bij. Wat een toewijding. Dank je wel. hoorde, behalve de Chifchaf hier achter het kapitaal... Op onze buitenmicrofoon, daar heb je hem... Uh, hoorde u ook wasbloementreumen... van de Duitse componist Siegfried Translateur... uitgevoerd door Salonorkest Trocadero. Voor de tilt van soja worden in Zuid-Amerika en Azië... duizenden hectares oerwoud gekapt. En of dat nog niet genoeg is... de meeste sojaplanten zijn tegenwoordig ook roundup ready... Dat wil zeggen dat ze genetisch zo zijn gemanipuleerd dat de boer ongehinderd met het gif Roundup van producent Monsanto kan spuiten. Om de sojateelt verantwoord te maken, is enkele jaren terug een ronde tafeloverleg gestart. Naast meer dan 100 organisaties en bedrijven doen ook AHOT en het Wereld Natuurfonds mee. Ondanks dat is er nog steeds geen verantwoorde soja, zegt de internationale milieubeweging Essieet. Deze week gingen ze dan ook actie voeren voor de deur van een Albert Heijn-filiaal in Nijmegen. En Rob Buiter was erbij. Dat is kijken gezond, er groeit er allemaal goed van. Weet je hoe vaak de vles eet, eens in de twee weken. Oké, Maar helaas, we zijn hele zielige vakers, want die krijgen geen Monsanto-soja. U weet meteen waar het over gaat, meneer. Monsanto, soja. Ja. Nee, ja, ik lees de krant, dus ik hou het nieuws een beetje bij. Ja, Didi van Dijk van uh, Acid. Jullie staan hier uh, te flyeren voor de Albert Heijn in Nijmegen. Ja, klopt. Een bonusaanbieding, maar dan een persiflage. 100% gifsoja. Waarom staat niet op uw eten waar het mee gemaakt is? Ja. Is dat een groot probleem? Ja, wij denken van wel. Uh, de Albert Heijn zeggen duurzaam in te kopen bij, uh, via de Rondetafel voor Verantwoorde Soja. En wij vinden dat ze uh, de consument daarmee misleiden. De rondetafel van worden soja heeft een aantal hele zwakke criteria opgesteld. Die uh, niet zorgen uh, uh, voor minder ontbossing. Die het, het uitbreiden van de sojavelden ook niet uh, zal tegenhouden. En we willen graag dat mensen zich daarvan bewust zijn. Maar Albert Heijn maakt in ieder geval wel een eerste stap. Ze nemen deel aan die rondetafel, ze overleggen over de sojateelt. Waarom pak je dan niet een, een willekeurig andere supermarkt? Die helemaal niks doet. Ja, omdat wij denken dat die, uh, die ronde tafel voor verantwoorde soja, die maakt eigenlijk geen verschil. Dus het is eigenlijk eerlijker om uh, uh, daar niet een of ander uh, label op te plakken. Wat niet waar maakt dat het zegt dat het doet. Meneer, u heeft net een uh, foldertje in uw handen gedrukt gekregen over Klopt. gifsoja. Klopt helemaal. 100% gifsoja, waarom staat niet op uw eten waar het mee gemaakt is? Maakt het u uit wat voor een soja er in uw eten zit? Nou, ik zou het wel fijn vinden als het erop staat wat erin zit, ja. ja. Dus als het uh, gifsoja is, dan zou ik wel graag willen dat er gifsoja op staat. We kopen wat anders. Ja. Dus ik vind het uh, absoluut uh, goed dat ze dit onder de aandacht brengen. Goedemiddag, mag ik een flyer aanbieden? Uh, ja. Het gaat over uh, de soja die gebruikt wordt voor alle vlees- en zuivelproducten uh, en de eieren. Op jullie spandoek GM-gif soja is niet verantwoord. Staat ook een huilende pandabeer. De bekende pandabeer van het Wereld Natuurfonds. Is het voor jullie geen geruststellende gedachte dat aan die ronde tafel, dat overleg over verantwoorde soja. Dat het Wereld Natuurfonds daar ook aan meedoet? Ja, dat zou heel mooi zijn als het Wereld Natuurfonds zou staan waar het voor staat. Maar blijkbaar hebben zij lang contracten en andere met grote multinationals. Uh... Zijn ze juist die gifsoja aan het witwassen? En blijkbaar zijn er al duizenden hectares in Indonesië gekapt. Met medeweten van het Wereld Natuurfonds. En hun antwoord is, er is 80 hectare mogen blijven staan. Wees blij dat het Wereld Natuurfonds daarbij zat? Want anders was die 80 hectare van die duizenden hectaren ook weggebrand. Ja, dat nu de gifsoja het, het label duurzaam heeft gekregen, dat is dankzij het WWF. En ik hoop dat veel mensen die documentaire nog gaan zien binnen Nederland. De Nederlanders geven veel geld uit aan het Wereld Natuur Maar nou, je kunt het best even met uw mevrouw daar gaan praten Die bij het spannend staat. Er staan hier mensen voor uw winkel te flaaieren tegen gifsoja. Vragen consumenten er wel eens naar wat voor soja er in de producten van Albert Heijn zit? Nee, daar vraagt nooit iemand naar. Dus maar wij gaan nu even kijken wat, uh, wat de procedures er zijn. Ja, het is helemaal eigen terrein. Dus vanaf de slagboom, u mag op de stoep staan, daar zal ik u echt niet tegenhouden. Ja. Yes. Maar dan vraag ik in ieder geval, of even op de stoep te gaan staan. We staan hier natuurlijk met een reden. Ik, <laughs> ik weet, was anders ik even berede, naar dus. u op zoek gekomen. Ja, dat is geen enkele uh, En ik uh, uh, was benieuwd of u het uh, interessant vindt om dit te lezen. Dat gaat over de ronde tafel voor verantwoorde soja. Ja, goed, maar dat lijkt me toch verstandig dat je daarmee naar Zaandam gaat. Ja. Om ja, dat daar gaan we ook te, doen. te onderhandelen, ja. individueel met een filiaal, want uh, ja, wij, wij bepalen dat niet. Is het niet tijd inderdaad om wat hij suggereert om naar Zaandam te gaan? Om inderdaad met Ahold ja. te overleggen van jongens die die ronde tafel, dat vinden wij geen goed idee. Waarom doen jullie dat? Uh, ja, dat kunnen we ook nog doen. Er is al een uh, petitie uh, vers, uh, verstuurd naar alle supermarkten in Nederland. En die, die kunnen consumenten ook uh, tekenen. Uh, en met, uh, de, met die handtekeningen zullen we ook uh, naar de supermarkt toe gaan en ook naar Ahod. Dus uh, dan hebben we ook uh, een iets bredere basis om uh, ons argument uh, op tafel te leggen. Dus wij gaan zeker naar Sandam ook. Tot zover dit verslag vanuit Nijmegen. De pijlen van Estied zijn dus vooral gericht op Albert Heijn en op het Wereld Natuurfonds. Maar volgens lotvolgering van het WNF is hun aanwezigheid bij het overleg met de industrie over verantwoorde soja wel degelijk nuttig. In de ronde tafel voor verantwoord geteelde soja zijn 160 bedrijven afspraken overeengekomen. En uh, die afspraken behelzen onder andere um, sociale aspecten. Mensen mogen zich verenigen in een vakbond. Mensen krijgen normaal betaald. Kinderarbeid is verboden. Al dat soort dingen. Maar ook heel nadrukkelijk een aantal zaken die de natuur sparen. Er wordt uh, zo min mogelijk, zo veilig mogelijk gewerkt met gifstoffen. En alleen gifstoffen die uh, volgens bepaalde protocollen zijn goedgekeurd. Er wordt geen soja geteeld op uh, landen die na 2009 zijn kaalgekapt. Uh, dus al dat soort dingen, je mag niet ontbossen. Je moet zo min mogelijk vergif uh, gebruiken. Je moet waterwegen die door het gebied lopen, moet je sparen. Al dat soort maatregelen zijn allemaal afgesproken. Hou je je daaraan, dan valt het wat de ronde tafel betreft onder verantwoord geteelde soja. Dus het Wereld Natuur Fonds blijft deelnemen aan dit ronde tafeloverleg. De Wereld Natuurfonds denkt dat door in overleg te treden met bedrijven die een uh, probleem veroorzaken, dat je alleen uh, bijdrage kunt aan de oplossing door met deze bedrijven in uh, overleg te treden. En we geloven erin dat we op die manier de beste resultaten voor de natuur behalen. Tot dus het Wereld Natuurfonds over de al dan niet foute, goede soja. We zijn zo bij je terug naar het nieuws. Het wordt gelezen door Juri Stoebenitski. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio.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 Dat uh, hebben een boel mensen geen kaars van gegeten. De zomerseries van OVT. Radio 1. Zometeen om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.